Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland geeft 5 miljoen euro extra aan noodhulp om de honger in Afrika te bestrijden. Delen van Ethiopië, Kenia, Somalië en Djibouti hebben te maken met de grootste droogte in 60 jaar. Naar schatting 10 miljoen mensen hebben hulp nodig. Vooral Somalië is zwaar getroffen. 10.000 mensen zijn voor voedsel naar de buurlanden Kenia en Ethiopië gevlucht. Maar ook in die landen dreigt hongersnood. De 5 miljoen euro van de Nederlandse regering komt bovenop de 10 miljoen die eerder aan de regio werd gegeven. De samenwerkende hulporganisaties hebben hieronder nummer 555 geopend. De VN-veiligheidsraad veroordeelt aanval op de Franse en Amerikaanse ambassades in Syrië. De gebouwen werden gisteren bestormd door aanhangers van president Assad, terwijl Syrische militairen niet ingrepen. Er werden onder meer ruiten ingegooid. De Veiligheidsraad wijst erop dat de Syrische autoriteiten diplomatieke posten moeten beschermen. Volgens Syrië overdrijven de VS en Frankrijk de aanval. De landen hebben feiten verdraaid, zei de VN-ambassadeur van Syrië. Hij zei dat militairen geprobeerd hebben de ambassades te beschermen... en dat enkele betogers worden vervolgd. De Britse regering is tegen de overname van de zender B-Sky-B... door de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch. De conservatieven van premier Cameron zullen morgen voor een motie van Labour stemmen... waarin staat dat de overname door Murdoch van B-Sky-B niet in het publieke belang is... Murdoch wordt nu gevraagd zijn bot in te trekken. b SkyB is de moedermaatschappij van Sky News... de grootste commerciële zender in het Verenigd Koninkrijk. In verband met het afluisterschandaal bij News of the World... zal Murdoch door een onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis worden gehoord. Het weer, stevige buien, met plaatselijk veel regen en wateroverlast... en in het zuiden en zuidoosten kans op onweer en windstoten. Aan zee staat een krachtige tot harde noorden tot noordoostenwind... Ook vannacht regen, morgen overdag bewolkt en af en toe regen, dan wordt het fris met maximaal rond 17 graden. Dit was het NOS.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 Welkom in ons radioprogramma. Aan tafel zitten Maureen Altorf, Frans Koopmans en Marije van den Berg. En mijn naam is Rob Veenstra. En we praten straks door over de bijdrage die jullie gaan leveren aan de Dag van Hoop in Dordrecht op het dorp De Hoop op 25 juni. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Blessed be your name in the land that is planted for where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. It be your name. every blessing Frans en Marije, welkom aan tafel. Um, verschillende thema's die jullie uh, behandelen. Marije, jij, jij bent verantwoordelijk voor het kinderprogramma op de Dag van Hoop. Um, nou, daar, daar wil ik straks alles van weten. Hoe heet het programma? Sport Spirit. Dus en kan jij heel even de... kort even vertellen wat het is? Ja, het is een programma waarmee we met de kinderen lekker aan de slag gaan. Door middel van spellen kunnen we ze wat, ja, wat waarheid vertellen. Bijbelse principes. En er zijn een aantal toneelspelers die daaraan meewerken. Oké, okay, leuk. Ik wil straks daar uh, graag meer over weten. Um, Maureen en Frans, jullie geven allebei een seminar. Frans, jouw thema is? Verslaving, hersenziekte. Dus, uh, of verslaving wel een hersenziekte is. En, uh... Die vraag ga je beantwoorden met de mensen in de zaal. Die seminar. ga ik in ieder geval proberen het begin van een antwoord te geven. Ja. Aha, Oké, okay. praat er zo even over door. Maureen, jij gaat praten over autisme? Ja, klopt. En wat moet je ermee? Wat moet je ermee, stond er in het thema. Waarom heb je gekozen voor deze titel? Omdat we merken in het werk, voornamelijk op scholen... dat we steeds meer te maken hebben met kinderen... ...met kenmerken van autisme. En het werk op scholen, daar bedoel je mee? Preventieprojecten die wij doen vanuit de hoop. Ja. En wat is precies wat je daar ziet dan? We zien dat deze kinderen een andere benadering hebben... ...omdat zij op een andere manier informatie verwerken. Andere weggetjes hebben tot verwerken van informatie. Autisme, dat is um, ja, een bekend woord... ...maar misschien niet helemaal bekend wat er nou allemaal precies dekt. Wat, wat, wat, wat houdt autisme precies in? Kun je dat uitleggen? Autisme zelf is een hele brede benaming voor... Uh, ja, verschillende kenmerken ja, mensen die autisme, met autisme te maken hebben begrijpen als ik zeg van bijvoorbeeld PDD-NOS of het Heller-syndroom of het uh, uh, klassieke autisme of het Asperger of het red maar wat houdt dat het, is dat iets gemeenschappelijks? ja, het gemeenschappelijk is dat dit met name bijzondere kinderen zijn met bijzondere kenmerken dat is het gemeenschappelijke en bijzondere aandacht hebben zij dan nodig? Daarin. Absoluut. Ja. ja, ze zijn vaak de onbegrepen kinderen in onze maatschappij. Maar het heeft vaak ook iets te maken met contact. Dat er in het contact iets anders gaat dan met, uh, met andere kinderen? Het heeft te maken met het lezen van onbewuste sociale codes onder andere. Maar dat is. Men is daar toch wel redelijk een beetje op teruggekomen omdat. Uh, zo specifiek te kunnen zeggen, ze hebben moeite met sociale contacten. Ze hebben een andere weg tot het uh, vormen daarvan van sociale contacten, om het te begrijpen daarvan. Hey, er zijn twee uh, seminar-rondes uh, op de Dag van Hoop. Um, in beide rondes ga jij dit, dit onderwerp ook belichten. Wat, wat ga je precies vertellen aan de mensen? Waar ga je het over hebben? Ik hoop voor de mensen die daarmee te maken hebben, en dat is eigenlijk ook denk ik mijn doelgroep. Een beetje inzicht te kunnen geven om daardoor deze kinderen beter te kunnen begrijpen. Wat wij merken bij kinderen die deze kenmerken hebben, is dat ze betiteld worden als lastige en moeilijke kinderen. Het zijn de kinderen die het vaakst naar de gang gestuurd worden, omdat het uh, gewoon even goed weten is, op een rijtje krijgen van hoe kan ik dit kind het beste benaderen. Binnen de PABO wordt daar ook niet zoveel, de opleiding voor docenten, ook niet zoveel aandacht aan besteed. Maar Richt denk... je in deze workshop speciaal op, op docenten dan? Nee, ik, ik richt ouders? deze workshop eigenlijk voor iedereen die daar mee te maken heeft en daar meer inzicht in wil. Ouders, broers, zussen, Ouders, familie. broers, zussen, um, docenten. Nou, wie daar gewoon mee te maken mm -hmm. heeft. Ja. Wat maakt het um, nodig dat dit, uh, dat dit thema besproken wordt? Je zegt net al even, je komt het veel tegen in de klasse. Um, maar is er niet iets wat... Um, um, en wat je daarin nog extra ziet, zeg maar, in, in hoe mensen daarmee omgaan. Hebben mensen echt tekort aan kennis op dit gebied? Ja, tekort aan inzicht, tekort aan het begrijpen. Het, het kan soms al met simpele uh, tips, waardoor je al deze kinderen een veel veiliger uh, wereld om hen heen geeft. Ze voelen zich zo onveilig. Het, het wijkt een beetje af van. Wat wij vertrouwd of normaal vinden. Maar ja, dat zou dan weer zeggen dat zij dus niet het normaal zijn. En dat ik vind dat een beetje lastig om te zeggen. Omdat je dus. Deze mm -hmm. kinderen krijgen zoveel stickers, zoveel ja. labels mee. Ja, hey, ik wil het toch even wat praktischer maken nog voor de voor de luisteraar die zegt van nou ik herken dat niet omdat ik dat niet in mijn omgeving heb. Kan je het verschil um, benoemen tussen iemand die um, eh, last heeft van een, een, een, een um, iets in het in het autistisch spectrum die daarmee te maken heeft een kind. Um, en dan het verschil even met um, een kind die daarin goed behandeld wordt. Waar goed voor gezorgd wordt, die goede aandacht krijgt. En iemand die die aandacht niet krijgt. Wat, wat is dan het verschil? Wat is merkbaar bij zo'n nou, kind? Een van de dingen is wat. Uh, neem nou iemand met, een kind bijvoorbeeld met PDD-NOS. Daar heb ik zelf ervaring mee, want dat zit in mijn eigen familie. Autisme komt binnen mijn eigen familie voor. Um, wat is PDD-NOS precies? Omschrijf eens even hoe hoe reageert een kind met PDD-NOS? Je, je, je krijgt een diagnose van je pdd maar ook binnen het pdd heb je verschillende, verschillende vormen. Dus je kan, als de frustratie te hoog loopt, kan je uitvallen naar een agressieve kant of weer naar juist weer een hele milde kant. Dat maakt het weer zo bijzonder, autisme. Je kan er niet een mal op zetten per kind, zou ik maar zeggen. Maar het heeft te maken met informatieverwerken? Het heeft te maken met informatieverwerken. En het heeft alles te maken met bepaalde verbindingen in de hersenen die niet aangelegd zijn. Er schijnen nu onderzoeken te zijn dat ongeveer na je dertigste bepaalde verbindingen wel weer gemaakt worden. Met zuurstoftekort tekort en wat dan ook. Nou goed, men is heel erg bezig om te kijken van. Waar hebben we hier nou mee te maken? Dus dat, uh, in Amerika zijn ze daar weer veel verder in dan uh, in Nederland. Je, jij gaat het hebben over hersenziekte en verslaving. Maar dit, dit is eigenlijk heeft dit ook alles te maken met de ontwikkeling van de hersenen? Mm -hmm. Ja, uh, alles wat wij doen, al ons gedrag, uh, heeft te maken met onze hersenen. De vraag is alleen of uh, je alles wat we zijn en doen helemaal kunt reduceren tot hersenfuncties. Uh, en ik vermoed dat we daar nog wel eens in uh, zouden kunnen verschillen van uh, wat vaak ook in de populaire media naar voren wordt gebracht. Alsof wij onze hersenen zijn. Hm. Ik denk als je dat gaat uh, zeggen, als je dat op die manier gaat formuleren, dat je toch wel een uh, probleem hebt met, uh, ja, met de menselijke identiteit. Dan komt daar het geloofsaspect ook uh, uh, om de hoek kijken. We zijn meer ja. dan alleen maar een lichaam. We hebben ook... Ja zeker, de ik denk dat uh, vanuit een geloofsperspectief je uh, weet dat de mens meer is dan alleen maar een lichaam. Maar dat de mens ook uh, een ziel uh, of een geest heeft of is. Daar zijn dan de geleerden nog wel eens, uh, hebben daar nog wel eens uh, discussies over. Maar het is heel belangrijk om uh, vast te stellen dat je uh, meer bent dan alleen maar een, een product van uh, de chemische huishouding in, uh, in je bovenkamer. Ja. Um, en uh, het, het reduceert de mens inderdaad, als je dat wel gelooft, tot ja, een, een, een automaat, tot een robot. Okay. Ik wil graag meer daarover weten straks over, als het gaat om verslaving. Maar even terug naar, naar Moreen, P.D. de Nossi, hè? Je beschreef even wat dat, wat dat precies is. En je wou eigenlijk uitleggen wat het verschil is als een kind goed behandeld wordt. En als een kind uh, niet de juiste aandacht krijgt. Wat dan het merkbare verschil is. Ja, nou, wat bijvoorbeeld een kind met PDD-NOS nodig heeft. En eigenlijk de meeste kinderen met autisme. En eigenlijk ook weer de meeste kinderen, is een hele duidelijke structuur. Je geeft als het ware handelingen aan. Bijvoorbeeld, een kind gaat naar school en je hebt de regel, je hangt je jas op, die hang je daar buiten op aan dat kapstokje. En dat kapstokje is jouw kapstokje. Je doet je schoen uit, die leg je daar. Dat is jouw tafeltje, dat is je stoeltje. Daar ga je zitten. Nou, zo'n kind weet gewoon als ik naar school ga, dan zijn dit de volgorde die ik moet lopen, moet moeten navolgen. Als nou bijvoorbeeld op een dag komt en de juf die dacht de middag ervoor, laat ik eens even heel de klas anders gaan opzetten. Dus de tafeltjes anders in groepjes, dat merken wij bijvoorbeeld op school ook, als je dat zomaar even doet. Dan komt zo'n kind, die doet dan wel zijn jasje uit en zijn schoenen uit, die komt die klas in, maar zijn tafel staat niet meer daar waar het hoort te staan. En zijn stoel ook niet, alles is anders. Nou, die kinderen verwerken dat dus niet die komt een stukje onrust. die begrijpt dat niet die probeert dat te begrijpen maar niemand begrijpt dat hij het niet begrijpt dat het anders is ziet misschien wel op de, op de tafel wel dat zijn tafeltje in een ander hoekje staat maar het komt niet in hem op van oh nou dan ga ik daar maar gewoon zitten hij weet maar één ding mijn tafel stond daar en nu staat het er niet en dan Zegt zo'n juf, oh kijk eens, jouw, jouw stoeltje en je tafeltje, die staat gewoon, ga daar maar zitten. En in die tussentijd groeit een onrust in dat kind. De hele dag ziet er dan vervolgens voor hem op school anders uit. Alles wordt dan anders. Hij, als hij nu gaat zitten op zijn stoel, is daar de muur waar hij naar kijkt, is een andere muur dan dat hij gewend was. Links zit opeens iemand anders dan dat hij gewend was. Dus het stapelt een stuk onder omdat hij niet meegenomen is in de verandering. Hoe nou, zou, het, hoe zou het de, de, de, de ideale situatie eruit uitgezien hebben? Om hem van tevoren te zeggen, luister eens, als je morgen komt, dan gaat de juf... De, de tafels en de stoelen anders neerzetten en jouw tafeltje ga ik daar neerzetten het aller allerbeste is om zo'n kinderen, eigenlijk alle kinderen maar deze kinderen met name erbij te betrekken we gaan de klas anders zetten en jullie helpen mij mee en dan teken je dat uit op het bord en dan weten die kinderen waar. gaan ze mee in het proces van verandering het, het gaat eruit dat een, dat we uitgaan van een stuk van zelfsprekendheid ze begrijpen het wel God is good all the time He put a song of praise in this heart of mine God is good Yes He is all the time Through the darkest night His light will shine. God is good. Yes, he is. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. He put a song of praise in this deep heart of mine. God is good all the time. light will shine. God is good. Yes. God is good all the time. That's right. Listen. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised You. And his word Holy Spirit Now we can stand Ik zeg jij ja, dat uh, iemand die te maken heeft met PDD-NOS in, in familie of, uh, of gezin of in de klas... ...moet eigenlijk altijd een stapje voor zijn en altijd duidelijkheid scheppen... Ja. ...zodat er veiligheid gegarandeerd ja. is voor het kind. Ja. En als ze onhandelbaar worden, want dat worden ze op een gegeven moment omdat je gefrustreerd raakt... ...dan kan je dat benoemen in die zin van, wat ben je een vervelend kind, ga maar in de hoek. Maar je kan je dus ook afvragen van, wacht even, er is nu zoveel frustratie opgelopen... Waar, waar is er opeens file in zijn hoofdje gekomen? Wat, wat is daar aan de hand? En dan moet je weer eigenlijk ja, terug gaan rekenen van waar is het nou verkeerd gegaan? Wij, ik, ik heb een kleinzoon die is uh, autistisch. En elke avond neemt uh, mijn dochter de dag met hem door. Omdat ze ziet van hij is een beetje van het padje. En dan gaat ze zeggen oké okay, toen je vanochtend wakker werd. Wat was er toen? Wat hebben we gedaan? En dan gaat hij als het ware alle handelingen langs. En dan ziet ze daar waar ze vergeten was om aan te geven van, oh ja, we gingen inderdaad eerst naar de winkel in plaats van naar huis. Dus eigenlijk ook voor haar eigen evaluatie? Voor de eigen evaluatie. En maar het dan, helpt hem ook om? Precies. En naarmate zo'n kind ouder wordt, leert het wat vastere patronen. En leert het dat er ook soms verrassingen kunnen zijn. Vraagtekentjes tussen een vast patroon van handelingen. Maar als ze nog zo jong zijn, ja, en als je ze daar niet in meeneemt om het leven te begrijpen... Dan worden ze heel lastig en vooral in de puberfase. Ja, nou, dat merken wij gewoon op school. Het zijn echt de kinderen die vaak echt betiteld worden als moeilijke, lastige kinderen. Terwijl het eigenlijk, um, in de kern wat jij zegt, heel veel vraagt van de opvoeder. Ja, van de, van, van de school. Ja, en van kerk. Kerken. Ja. Die zouden eigenlijk veel meer aandacht moeten hebben, zeg jij, ja. voor um, het ja. kind. En het kind ook veel beter moeten kennen misschien. Ja. Moeten zien aan ja. het kind van wat is er aan de ja. hand. Ja, ja. En zou dat gebeuren, dan zouden ze een, een veel veiliger omgeving... en ook misschien minder probleemgedrag vertonen? Ja, daar ben ik Klopt van overtuigd. Ja? ja, daar ben ik echt van overtuigd. Niet het probleem bestrijden, ja. maar meer met de, bij de, bij de bron aanpakken. Ja, precies. Wie, uh, wie hoop je dat er, dat er uh, naar je seminar gaat komen zaterdag? Nou, ik hoop in ieder geval diegenen die echt met hun hand in het haar zitten... van, oh, hoe ga ik hier nou mee om? Want dat is het. Het is... Uh, het is wel heel zwaar als je kinderen hebt met autistische trekjes. Uh, als je dat zelf niet hebt, want er moeten heel veel dingen omgezet worden. Maar als je die tips weet, dan uh, word je op een goede manier gevormd. En zij ook. Dan wordt het wel iets heel moois. Maar het zijn, ik vind het hele bijzondere kinderen. Met bijzondere aandacht nodig. Bijzondere aandacht, ja. Okay. Frans, we hadden het net al even over uh, uh, de mens, het mensbeeld, geest, ziel en lichaam. Uh, hersenen. We zijn niet alleen maar onze hersenen, zei je net even. Uh, je gaat het op de dag van hoop, ga je het hebben over de vraag, is verslaving een hersenziekte? Heb je daar direct al een antwoord op? Of ga je die nog niet weggeven? Nou, uh, de vraag is bewust een beetje, ik weet, ik weet niet of mensen een prikkelend ervaren. Maar als je een klein beetje weet wat er speelt binnen de verslavingskunde. Dan weet je dat uh, zeg maar op het moment uh, heel breed... Verslaving wordt beschouwd als een hersenziekte. Je bent eigenlijk namens de hoop vaak uh, treed je op als verslavingsdeskundig ook als er, ja. als er debat is of als er gesprek is of als er mm -hmm. mening gevraagd wordt waar de hoop voor staat. Merk je nou dat, dat in um, de verslavingskunde dit speelt? Is ja, dit een thema? Absoluut. Je wordt eigenlijk niet meer serieus genomen als je een andere visie op verslaving zou hebben. En wat is dan de geldende visie op dit moment? De, nou, de geldende visie is dat uh, verslaving een, een, uh, een biomedische aandoening is. En uh, het wordt wel uh, gekwalificeerd als een chronisch recidiverende hersenziekte. Dat moet je even uitleggen, want dat zijn te dat veel horen. Dat betekent dat, uh, dat primair in, bij verslaving er sprake is van een stoornis van de hersenen. En die stoornis is opgetreden doordat mensen drugs zijn gaan gebruiken. Of overmatig alcohol zijn gaan gebruiken waar je ook maar aan verslaafd kunt zijn. En dat... ...dusdanige veranderingen in de hersenstructuur zijn opgetreden... ...dat die eh, zeg maar niet meer eh, terug te brengen zijn naar eh, zeg maar positie nul, naar, naar de normale toestand. En dat je zou moeten zeggen dat verslaving een ziekte is... ...die je zou kunnen vergelijken met mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben. Daarvan zeg je ook, het is een aandoening waar je de rest van je leven last van hebt... ...en waar je zult mee moeten leren leven... En waar je op zich goed mee kunt leren leven... Uh, maar waar je in principe niet meer vanaf komt. Wat is volgens jou dan um, wel een, een, als je een verslaving zou omschrijven, hoe zou jij dat dan doen? Nou, verslaving, dat zou je wat mij betreft heel uh, simpel kunnen uh, omschrijven als een existentiële stoornis. Dat, en dat is ook een beetje duur. Uh, maar wat ik er probeer mee aan te geven, is dat het bij verslaving ten diepste om een levensprobleem gaat. Um, dat is denk ik ook het hele punt dat uh, de laatste 20 jaar zeg maar, in de literatuur en in de wetenschap op een, uh, op een ziektemanier is aangekeken tegen verslaving. Omdat je daarmee verslaving als het ware uh, haalt uit het domein van uh, veroordeling. Zo van, uh, ja, vroeger was dat wel zo natuurlijk. Uh, als je kijkt in de 19e eeuw of zo en daarvoor, dan was een verslaafde iemand die was gewoon slecht. Dat was iemand die had uh, uh, gezondigd, als je het in, in christelijke termen zou willen gieten. En het was iemand die ervoor uh, uh, moest kiezen om uh, anders met zijn leven om te gaan. En als hij dat zelf niet deed, dan moest hij daarbij geholpen worden. Het zij door gevangenisstraf of door een heropvoedingsgesticht of, of wat dan ook. Later zie je een verschuiving dat uh, het probleem wordt gelegd bij het middel dat mensen gebruiken. En weer later bij, uh, ja het is eigenlijk een, een oorzaak. De oorzaak van verslaving ligt met name in de omgeving. In, in hoe mensen uh, keuzes maken en dergelijke. Al die benaderingen zijn op zichzelf heel waardevol, maar laten wat mij betreft maar een bepaald aspect van de hele problematiek zien. En waar het denk ik op aankomt in je visie op verslaving en ook in het behandelen van verslaving, is dat je oog hebt voor de, nou ja, van de, de vele aspecten die verbonden zijn met verslaving en die je ook allemaal zult moeten aanpakken, wil je tot een oplossing van die problematiek komen. En dan is denk ik het meest wezenlijke van verslavingsproblematiek, euh, zoals ik er tegenaan kijk en zoals ik dat ook in de praktijk van de hulpverlening hier zie, dat euh, mensen kampen met levensproblemen. Ze weten niet hoe ze hun leven moeten vormgeven, ze weten niet hoe ze, euh, waarvoor ze leven, wie ze eigenlijk zelf zijn. En dat maakt verslaving ten diepste een, een, een existentiële, een levensprobleem. En, en ze kiezen ervoor om dan te vluchten in, in een middel omdat ze het leven niet aankunnen? Nou, uh, in het begin hebben, dat, hebben ze dat vaak nog helemaal niet in de gaten. Kijk, heel veel me, uh, jongeren met name beginnen met het gebruik van drugs uh, puur uit nieuwsgierigheid. Dan is er nog helemaal niet zoveel sprake van uh, levensproblemen of iets dergelijks. Maar als je maar lang genoeg doorgaat daarmee, dan komen die problemen vanzelf. Uh, gelukkig zie je in de praktijk dat de meesten... Uh, op een gegeven moment op een bepaald tijdstip in hun leven en mee stoppen en zeggen well, luister goed, nu past het gewoon niet meer in mijn uh, bestaan, het past niet uh, in het kader van mijn werk of de relatie die ik nu heb, of anderszins. Maar uh, als, je dat, uh, uh, als je er wel mee doorgaat, ja, dan gaat het een dusdanige invloed op je leven krijgen uh, dat het alle. Onderdelen van je leven gaat verstoren. Maar wat ik bij jou hoor, is dat er uh, wel degelijk een keuzemoment zit. in, in ja. ga je wel of niet gebruiken. Terwijl de hersenziekte-filosofie, uh, zeg maar, die je net even uitlegde, die nu geldt. Uh, die nu heerst is in, in, uh, in verslavingszorg uh, Nederland. Uh, lijkt eigenlijk die keuze helemaal weg te cijferen. Nou, die die die, die, cijfer, die keuze niet weg. Waar het gaat om de begin, het begin van gebruik van drugs. Kijk, dus beg dan, dan, iedereen dan, begint met de keuze. Dan, dan, dan erkennen ze heus nog wel dat uh, er sprake is van keuzen. Maar als je een heel, zeg maar, een heel rigide ziektebenadering van verslaving hebt, dan zeg je inderdaad op een gegeven moment dat mensen gebruiken, mensen drugs gebruiken of alcohol, overmatig alcohol drinken, omdat ze niet anders kunnen. Mm -hmm. En dat noem je in de Engelse literatuur noemen ze dat loss of control, oftewel het verlies van je controle, je hebt geen beheersing meer over datgene wat je doet. Maar ja. er zit wel, een, jij zegt tegelijkertijd, al die aspecten, hè, al die verschillende benaderingen, een deel van het aspect, dus de verslavings- of de hersenkant van, de, van verslaving, zeg maar, de biologische kant, daar zit wel iets in, zeggen. Ja, zeker. En dat is ook heel waardevol om dat, om dat mee te nemen. Dus als je zegt verslaving is een ziekte, dan had ik het nog niet echt over hersenziek, maar als verslaving is een ziekte, dan zeg ik ja, oké. Okay. Maar de verslaving is ook veel meer dan dat. Oké, okay. nou ga je zaterdag ga je in een seminar praten over dit thema. Hoe ga je dat doen? Uh, zodat uh, iedereen dat kan begrijpen. En het ook aansluit bij, uh, bij de mensen die. Ja, wat, ik, wat ik wil proberen is om aan te geven. van, nou, Hoe is er nu in de loop van de tijd aangekeken tegen verslaving? En hoe wordt er vandaag de dag tegen aangekeken? Uh, nou, dan kom ik uit bij het feit dat uh, de wetenschappelijke literatuur op dit moment zegt. Van, verslaving is een hersenziekte. Nou, ik probeer dat dan aan te geven. Van, nou, wat hebben hersenen dan te maken met verslaving? Hoe werkt dat? Nou, ik probeer daar uh, een paar basale uh, principes van aan te geven. En vervolgens wil ik dan gaan vertellen van ja, um, uh, is er niet sprake van veel meer bij verslavingsproblematiek? Waar je aandacht dan zou moeten besteden, wil je daar op een goede manier mee omgaan? En We hadden het over de, de, de heersende uh, gedachte als het gaat om uh, verslavingskunde. Uh, maar daar zal niet ieder Nederlander zich mee bezighouden. Waarom is het voor de gewone bezoeker van de dag van hoop toch interessant om bij jouw uh, seminar aanwezig nou, te zijn? omdat uh, verslaving als hersenziekte eigenlijk als achterliggende gedachte heeft, het is iets waar je nooit meer vanaf komt uh, en ik vermoed dat er bij uh, op de open dag ook heel wat mensen komen die misschien ook wel met die vraag zitten van, ja, is verslaving eigenlijk hopeloos? Is verslaving iets waar ik de rest van mijn leven mee zal moeten leren leven? Of is er een uitweg? Nou, ik denk dat de boodschap van uh, mijn seminar zal zijn, en dat is een boodschap die aansluit bij waar de hoop in feite voor staat, is dat er inderdaad hoop is om uh, verslaving achter je te kunnen laten. Dus uh, terecht dat jij op de dag van hoop praat over dit thema. Ik denk het wel. Um, als laatste, um, waarom, um, of wie hoop je dat er komt? Nou, ik hoop dat met name die mensen komen die inderdaad met dat soort vragen zitten van, waar gaat het bij verslaving eigenlijk over? En is het inderdaad iets waar ik de rest van mijn leven mee zal moeten leren leven? Dat kan je zelf betreffen, maar het kan ook uh, degene betreft die heel dicht in jouw uh, omgeving Verkeerd Kun, Kan misschien je eigen man of kind zijn uh, Waarover je die vraag hebt This so she got jij praat over dit thema, um, over hersenen en verslaving en Maureen over autisme, um, spreekt met de, de ouders voornamelijk van de, de, de Dag van Hoop, de bezoekers. Ben jij Marije vooral bezig met de kinderen op de Dag van Hoop? Ja, absoluut. In uh, het uh, kinderprogramma Sport en Spirit, uh, als ik in het programma kijk, dan zie ik ook dat um, ja, eigenlijk op het moment dat de seminars gegeven worden, het kinderprogramma ook open is. Absoluut. Is daar bewust ja. voor gekozen? Ja, want zo zijn de ouders vrij om een seminar te bezoeken, zelf wat kennis te vergaren. En dan gaan wij met de kinderen op een hele ontspannen, leuke manier principes van God ontdekken. En zijn ze bij jou in goede handen, die kinderen? Absoluut. Wat gaan jullie ja. doen? Nou, we hebben drie toneelspelers, drie ridders, die met elkaar een burcht willen veroveren. Maarten Luther schreef vroeger al een lied, een vaste burcht is onze God. Nou, aan de hand van Psalm 46 is dat. Maar hoe kan je nu, als God een vesting is, we hebben een kasteel gemaakt... ...die vesting ook ja, tot je eigen vesting maken. Nou, hm? Daar gaan de toneelspelers mee aan de slag... Ze gaan strijden, ze gaan op allerlei manieren proberen binnen te komen. En uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat ze gewoon er binnen mogen komen zoals dat ze zijn. Is het vooral kijken voor de kinderen of is het ook meedoen? Nee, dat toneelstuk is uh, tussen de spellen door. Omdat we juist op verschillende manieren met de kinderen aan de slag willen. Dus er is toneel, we gaan spellen doen. Uh, we hebben een pauze, we gaan gezellig met elkaar wat drinken genieten van elkaar. Uh, er is muziek, dus er is echt, echt van alles te doen voor de kinderen. En waarom kiezen voor deze vorm? Nou, binnen, binnen het werk, ik werk ook veel met jongeren en met kinderen, zie je dat ze als ze op een spelende wijze dingen gaan ontdekken, dat ze dat dan ook echt mee kunnen nemen naar huis. Hoe werkt dat dan? Nou, we gaan bijvoorbeeld een spel doen dat ze zo snel mogelijk allemaal een rondje gelopen moeten hebben om een pion heen en dan hebben ze een emmer bij zich en iedere keer komt er een steen bij. Dus beginnen natuurlijk eerst de kleinste kinderen en de grootste kinderen die nemen de zwaarste lasten met zich mee. Nou, wat kan je daar natuurlijk van leren, is dat Jezus zegt, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij, dan zal ik je rust geven. Dus alle lasten die je hebt, ook al ben je gepest of heb je een keer wat moeilijks meegemaakt, dan kan je naar de Heer Jezus gaan en dan kan je dat bij Hem brengen. En dan zal Hij je ook die rust en die vrede geven. Die boodschap geef je ook echt mee aan de kinderen. Ja. Ja. Maar allereerst laat je ze het ervaren. Ja, dus eerst ervaren ze, oe, oe, dat is zwaar. En dat, dat ze dan... Uh, nou, dan kan je dat gewoon in vergelijking trekken tot het echte leven. Hey, het is het tweede jaar dat jij dit uh, programma draait. Wat zijn de ervaringen van vorig jaar? Ja, dat kinderen het echt ontzettend leuk vonden. Het was uh, heel gezellig. En ja, je, je mag ze gewoon heel veel dingen mag je ze meegeven. En ja, ik denk dat er voor ieder kind wel wat te leren bij zit. Dus ieder, ieder kind heeft natuurlijk zijn eigen verhaal... Of zijn eigen vriendje... en zijn eigen school... zijn eigen gezin... En dat, ja, je wil ze gewoon het meegeven dat ze terecht mogen bij de vesting die God is. Hey, we hebben net met Marijn ook even gehad over kinderen met bijzondere aandacht, die bijzondere aandacht nodig hebben. Zijn die ook uh, welkom in jouw programma? Ja, natuurlijk. Ja, en en hoe, uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat deze kinderen ook gewoon een plek hebben waar ze in de veiligheid ook, uh, ook mee kunnen doen? Nou, we werken in teams. Ieder kind komt in een groep. En die, uh, met de indeling van de teams kijken we ook altijd... ...van al zijn er kinderen die graag bij elkaar willen zitten. Dus bijvoorbeeld zijn er uh, uh, kindjes die met uh, vriendjes zijn gekomen... ...of met broertjes of zusjes. Dan mogen die gewoon in hetzelfde team. Um, nou ja, het maakt niet zoveel uit of dat er dan wat grotere kinderen bij een ander team zitten. Want juist, de, juist het samenspelen staat centraal. Um, daarmee trachten we ook wel een beetje de veiligheid te behouden. En elk team heeft een eigen coach... Die geïnstrueerd is om de kinderen te bemoedigen. Om ze ja, te begeleiden met alle spellen. En er echt een team van te maken. Het is kleinschalig dus die, die teams en ook uh, persoonlijke aandacht krijgen ja. de kinderen. Het is dus niet dat ze verloren gaan in de massa. Nee, want dat is juist belangrijk. Je wil een kind meegeven dat ze dus waardevol zijn. Dat ze bijzonder zijn. En als ze dan verdwijnen in de massa. Ja, dan, dan mis je net juist dat stukje wat je ze mee wil geven. Hoe groot is de groep die... Uh... Hebben. Uh, vorig jaar hadden we zo'n uh, rond de 100 kinderen per uh, dagdeel. Dus dat kunnen we makkelijk handelen. Want, want je hebt nu ook weer teams. twee dagdelen. Ja. Ochtends van 10 tot 12 en smiddags van half 2 tot uh, half 4. Dus twee uur lang heb je het kinderprogramma. Ja. En daar, um, da, daar ga je dus eigenlijk op een hele ontspannen manier ga je uh, hun leren om uh, God als vesting, als burg te zien. Ja. Ja. Wat hoop je dat kinderen uh, meenemen? Nou, dat, dat ze ten alle tijden met wat ze ook bij zich dragen, als ze een keer verdrietig zijn of juist heel blij zijn, dat ze ten alle tijden bij God terecht kunnen. Dat ze met hem mogen bidden, dat ze met hem mogen praten, dat ze dingen in zijn woord mogen ontdekken en dat je daar soms elkaar ook voor nodig hebt. Daar hebben we ook een spel natuurlijk voor verzonnen. Dat alle kinderen met alle voetjes naast elkaar moeten gaan staan. Dus elk kind zet een voetje in de rij. Allemaal verbonden met elkaar. En dan moeten ze van de ene voet naar de andere voet moeten ze dan een steentje overbrengen. Tot aan het einde. En net zoals dat je elkaar nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Ben je als het ware met elkaar ook een lichaam. Je bent allemaal onmisbaar. Je hebt allemaal wat bij te brengen in de maatschappij. Of nou ja, in de setting waar je je in begeeft. En nou, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat kinderen weten van oké, okay, ik ben ook... Ik mag er ook zijn en ik heb ook wat eh, bij te dragen. Als dat nu op de voorgrond is, of gewoon in wie je bent. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat mee kan geven. Ja. Dankjewel. Dus het kinderprogramma op het Dag van Hoop, 25 juni. En dan is de eh, Dag van Hoop op het Dorp de Hoop in Dordrecht. Dan is van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4. Eh, het kinderprogramma Sport en Spirit. Nog iets wat je daaraan toe wil voegen? Iets wat je. Eh, waarom zouden kinderen moeten komen? De kinderen zouden moeten komen omdat het gewoon ontzettend leuk is. En als ouder zijnde is er natuurlijk niks mooier dan dat je je kind afbrengt of wegbrengt bij een programma. En je weet gewoon dat ze op een leuke, sportieve manier gewoon met Gods woord aan de slag gaan. Dus zowel ouders als kinderen hebben dan aan het eind van de dag in de auto terug iets te bespreken. Want ze hebben allebei wat geleerd. Ja, ze hebben voeding waarmee ze kunnen herkouwen. Goed zo, dankjewel. Maureen, um, als jij als, als laatste nog iets mag zeggen over het thema autisme. Wat is het belangrijkste dan dat je eruit pikt? Ken ze. Zorg dat ze gekend zijn. Dat, dat is belangrijk. Voor ieder mens belangrijk. Maar met name deze kinderen. Eigenlijk maakt het dat ook. Um, als je dan op deze manier gaat kijken naar uh, dit thema. Of deze kinderen. Dan zijn het eigenlijk gewoon kinderen net als iedereen. Precies. Want elk kind heeft aandacht nodig. En elk kind heeft zijn eigen ja, specifieke aandacht nodig. Op zijn of haar gebied ja. Frans? Mensenlevens kunnen veranderen. Ook al ben je, heb je een verslavingsverleden of welk ander verleden je ook hebt. Een verandering van jouw leven is mogelijk. Dat is mogelijk dat God nieuw leven geeft. U bent van harte welkom op de Dag van Hoop op uh, dorp De Hoop in Dordrecht. U kunt alle informatie over deze dag uh, met het thema Maak met ons de Here groot vinden op www.dehoop.org-dagvanhoop. Dus wilt u meer informatie? Uh, win, uh, wilt u meer informatie? Uh, kijkt u op onze website en daar kunt u zich ook aanmelden. We willen graag weten of u komt. We reserveren dan een stoel voor u en hebben ook een lunch voor tussen de middag. Dus meer informatie op onze website. U kunt ook uh, bellen met ons als u in contact wil komen over ons hulpaanbod. Dat kan op, uh, via 078 6 3 -1 3 2 Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.